Van Goedenavond, de importheffingen waar president Trump mee dreigde... gaan niet door. Hij wilde de importtarieven met 10% omhoog gooien voor Europese landen... waaronder Nederland, die militairen sturen naar Groenland. Daar was hij boos over... Trump heeft inmiddels gesproken met NAVO-baas Rutte... en volgens hem zijn er stappen gemaakt voor een deal over Groenland. En ook daar is meer over bekend, want niet alleen Amerika... maar de NAVO-landen gaan samen Groenland en het Noordpoolgebied verdedigen. Dat heeft NAVO-baas Rutte gezegd. Een gat in de rails heeft de treinramp in Spanje veroorzaakt. Dat heeft de Spaanse verkeersminister bekendgemaakt meldt RTL Nieuws. Daarnaast werkte het automatische alarmsysteem niet... waardoor de meldkamer niet op tijd kon ingrijpen. Bij de treinramp. Zondag kwamen 43 mensen om het leven. Een record aantal mensen stapten vorig jaar achter het stuur... met drank of drugs, zeggen de politie en het CBS. Het vaakst in Noord-Holland, Zuid-Holland en Brabant... In tien jaar tijd is het aantal gevallen bijna verdubbeld naar 48.000. In steden werden de meeste mensen betrapt in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag. En steeds meer hotels worden uitgekleed om kosten te besparen. Volgens Amerikaanse media werden eerst vooral kasten en badkuipen geschrapt. Nu wordt er iets anders steeds vaker weggehaald, namelijk de badkamerdeur. Steeds vaker is de badkamer half aansluitend met de slaapkamer... met soms een schuifdeur of dus helemaal geen deur. En dan nog het weer van weerplaza. vanavond koelt het af richting het vriespunt. Morgen begint zonnig, later kans op een bui en dan bij 1 tot 9 graden. Verkeersinformatie van Flitsmeister, geen files, wel een melding voor de A67, Eindhoven-Venlo. De hoogte van Venlo, daar is een omleiding ingesteld. De hoogte van knooppunt uh, Saander-Heijken, daar is een ongevalsonderzoek bezig. Moet je nou richting Duisburg, volgt dan Keulen over de A73, de A74 en dan de... 61 in Duitsland. Ja, we doen zelfs thuis verkeersinformatie, jou ja hoor. Uh, dan uh, nog flitsers gezien, langs de A1 MS Amersfoort bij 37.2 en de A50. Zwolle Apeldoorn bij 209.4. Q-Music Vanaf maandag de q Top 500 van de 90. Ja, het belooft een uh, heerlijke muzikale week te worden volgende week. Welke liedjes uit de jaren 90 verdienen volgens jou een plekje in de lijst? Stem op je favorieten. Dat doe je via QMusic.nl Heeft Linda ook gedaan. En ze stuurt net een berichtje dat ze de afgelopen dagen druk is geweest met haar stemlijstje. En ze heeft hem net ingestuurd. Ik zat even te kijken. Ja, Linda, weet je wat? Ik ga gewoon even eentje van je lijstje draaien. Dat is deze. Labusch en Biby Lopen. Van de 90s, de 500 beste uit de jaren 90, volgens jou. Like a thief in my head you crimen. Over tien, dus de hoogste tijd voor een nieuwe ronde. Repeat. Repeat. Of niet. Het is de plek waar ik je voorstel aan nieuwe muziek. Een liedje krijgt tien rondes de kans om zichzelf te bewijzen. En uh, alleen jij bepaalt of die doorgaat naar de volgende ronde. We zitten inmiddels uh, bij ronde nummer zeven voor Jim Gardner. Uh, het is de Nederlandse Jim van Hoof, Het is een artiestennaam. Zij mij eigenlijk ook niet zoveel. Jou misschien ook niet. Maar het is niet echt een onbekende in de muziekwereld, hoor. Hij heeft al samengewerkt met Martin Garrix, Hartwell en... Lucas en Steve, luister hiernaar. To dit is Love on Hold van Lucas en Steve. Maar Jim is de stem op dit nummer. Dan weer onder zijn andere alter ego, James. Hij is al uh, tien jaar bezig met het maken van dansmuziek. En, zo, en uh, nu is het tijd, zoals hij zelf zegt, voor zijn eigen verhaal en eigen muziek.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 Get my mind to understand James uh, ik wou zeggen James Gardner, maar dan ga ik twee artiestennamen van Jim, uh, <laughs> Jim door elkaar halen. Het is Jim Gardner en Better Man. Repeat. Repeat. repeat. Of niet. En dat is de vraag, mag die door naar de volgende ronde? Ariane die zegt, uh, janken geblazen. Repeat voor mij, absoluut. Wat een mooi liedje. Jaap zegt, uh, repeat. Repeat ook voor Ingrid, voor Laura. Een nietje voor Peter. Uh, Annemiek die zegt, repeatje je voor mij. Lekker nummertje, ik hou er wel van. En uh, Jalen die zegt, uh, doe maar een repeat. Wel eens lekker zo af en toe... Om om wat uh, rustgevens uh, tussendoor te hebben. Alright. Even kijken, wat komt er nog meer binnen? Nou, het begon als een zijknummer, Ik denk, ja. ik wacht hem nog even af. Oké. Okay. En blijf een zeiknummer. <laughs> het is niet helemaal mijn ding, dus nee, ik geef hem een nietje. Een nietje. Voor mij een dikke repeat hoor, lekker nummer. Nou, Lars. Ja. Ik moet hier toch wel een beetje over nadenken hoor. Oké. Okay. Klinkt niet slecht, maar klinkt ook weer niet super. Nee. Dus voor nu maar een ja, repeat met de hakken over de sloot. Ja, nou het is iets meer dan de hakken over de sloot... maar het is wel een repeatje hoor. Hij is door naar de volgende ronde, ronde nummer 8... morgenmiddag kwart voor vier bij grote vriend en collega Wim van Helden. Maar, zometeen ga je hem nog een keer horen... maar dan op een ander liedje is gedaan gedaante als James... samen met Lucas en Steve en ook Slav van Holt. Komt eraan en eerst Toons en hij. Dit is Dance Monkey bij Q-Music. Dance on my Shut Dat toch? Mensen en achternamen. Als het kan worden er altijd grapjes over gemaakt. Ik moet zeggen, ik ben ook niet onschuldig. Als er een grapje te maken valt over een achternaam doe ik het zelf ook wel. Uh, maar bij mij, ik heet Lars Boele, wordt dat altijd verbasterd naar Lars boeien. Lars boeien. En toen dacht ik, ja, hier zit misschien wel even wat in. Dus daarom ben ik op zoek vanavond naar dingen die jou niks boeien. Nou, euh, de, waarvan je het echt denkt... De, nou, dat interesseert me totaal echt geen ene fluit. Het maakt me helemaal niks uit. Zal ik gewoon even aftrappen? Dan geef ik even drie dingen die mij totaal niet boeien. Nou, wat mij bijvoorbeeld echt niet boeit... Formule 1. Dat maakt, het maakt me echt geen reet uit, Formule 1. Al, al, al, al, al rijden ze 100 rondjes of tien of 20. Het maakt me, en waar het ook is, het, echt, het, inter, het, inter, het interesseert me niks. Iets anders wat me niet boeit. Vuurwerk. Kun je het niet meer kopen. Volgend jaar. Mag niet meer. Maakt me ook echt helemaal niks uit. Vuurwerk. interesseert me echt helemaal niks. En ik heb nog wel één ding. De, ja, ik weet dat heel veel mensen hier naar kijken. Maar het interesseert mij echt vrij weinig. De Hanslers. Ach, het kan me zo niet boeien. De Hanslers. Nou goed. Eh, ik ben benieuwd naar jou. Wat zijn nou dingen bij jou die je niet boeien? Laat het even weten. En uh, doe dat met een berichtje in de Q-Music app. Boeien. En ook Marshmallow en Jelly Roll komen eraan.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 Boek jouw droomcruise bij Zetours Cruises. Al 64 jaar de cruise specialist van Nederland. De KFC meal deal voor 4.99. Je krijgt zoveel, dat past niet eens in dit sportje. 18+ plus speelbewust. Ja. ja. Echt serieus? 7, 7, oh. 7, 7, 8. oh, wat een geld. Tot pot verdikken we. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Je denkt misschien dynamische energie klinkt als gedoe, maar dynamische energie van Powerpeers biedt vooral mogelijkheden. Want jij bepaalt zelf hoe dynamisch je wil gaan. Dus kom bij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 bij Ik ben op zoek naar dingen die je totaal niet boeien. Dingen die je echt geen ene fluit uitmaken. Bij mij is dat bijvoorbeeld uh, Formule 1. Maakt me niet zoveel uit. Uh, de Hanslers maakt me ook echt helemaal niks uit. En ook vuurwerk afsteken maakt me geen reet uit. Maakt me echt niks uit dat het niet meer kan. Het boeit me niet. Uh, Sarah, die stuurde een berichtje in de q Die zegt, wat mij niet boeit is LinkedIn. Ik snap het ook gewoon niet, maar ik vind het ook niet boeiend. LinkedIn boeit me niet. Stephanie, die zegt, wat voor auto iemand heeft, boeit me geen reet. Uh, Even kijken, Jean, die is er ook bij, die zegt... Uh, de discussie of het nou patat of friet is. Het boeit me niet. Oh, nee, maar het is ook echt... zo'n discussie, die houdt ook nooit op. Het is ook nooit klaar en het... het maakt ook helemaal niet uit. Wat maakt er nou uit, patat of friet? Ik snap wel dat je... het boeit niet. Sharon, die zegt nog uh, vissen. Thijs... Of voetbal. Dat interesseert me echt geen ene kloot. Nee, nee, <laughs> nee. Nee, oké, okay, dat is duidelijk. Um, Desley zegt crypto. Maatjes van mij zitten helemaal in die zooi. Mij interesseert echt helemaal niks. Uh, Tanja die zegt fatbikes, wie is de mooie Snapchat? Boeien, het maakt me niks uit. En Erwin zegt nog het minderheidskabinet. Kan me echt vrij weinig boeien. Heb ik nog Nina? Matcha. Matcha, matcha dat boeit toch helemaal niemand? <laughs> matcha, alright. Koen, hou jij een beetje van matja? Nee, ook niet. ook niet. Boeit je ook echt helemaal geen reet, hè, Matja? Nee. nee. Wat boeit je nog meer niet? De uh, Voice en de vo het klimaat. Oh ja, ja, ja. De, <laughs> Beide snap ik wel. Ik, bij de Voice ben ik ook een klein beetje afgehaakt. Um, en het klimaat, die snap ik echt helemaal. Mij maakt dat ook zo weinig uit, Koen. Maar Maar jij rijdt ook niet elektrisch. Da, dat doe ik wel, maar dat oh. is gewoon voor de techniek. Oh, dat is gewoon voor de techniek. Oké, okay, en het bespaart wat geld misschien. Dat, is ook, uh, dat kan uh, ook schelen. Ja, dat scheelt ook. Ja, maar voor de rest, het klimaat maakt jou echt geen ene reet uit. Nee, nee. stikstof kent geen grenzen. hè? Nee, nee, dat is ook. <lacht> dat is ook. Nee, hey, ja, hoe lang sta je altijd onder de douche? Ik sta altijd namelijk, hey, hé, ik heb precies hetzelfde. Het boeit me ook vrij weinig, het klimaat. Hey. Ja, een douche, daar ben je dan niet bij. Nee, dus ik sta minimaal. ik zit in, Ga ik nu eerlijk zijn of niet? Minimaal 20 minuten onder de douche. En dat is echt nou, ja, maar dat is echt weinig nog. Ja, ik vind het zo heerlijk. Lekker lang douchen. Uh, maar goed. Uh, maar de, we zijn er dus oh alweer. Het klimaat boeit geen reet. Je gaat er ook niks aan doen. Nee. Zonnepanelen op het dak. Ja, voor de, voor, de, voor de centjes. Voor de centjes natuurlijk. Ja, maar dat heb ik dus. Ik heb ook zonnepanelen op het dak. Dat, dat levert een beetje geld op. Ja, nu met die terugleveringen en zo. Dat is ook weer een beetje penibel eigenlijk, hè Koen. Ja, Misschien jammer, hè. Uh, dankjewel voor het doorgeven en het klimaat. We, we gaan ons er niks van aantrekken. We gaan gewoon lekker lang douchen. Juist. Fijne avond, Joeper. Fijne avond. Mazzel. De hele dag druk geweest. Op je werk weer keihard gesheest. Laat alles los even tijd voor. Ik zie dat jij ja, in het twintig ineens belt. Even kijk, Joost man. even opnemen. Moet je toch nog weer de nachtdienst door? Of heb je bakken met huiswerk? Lars helpt je lachend echt. En... Ik zeg Patrick. Oké. Okay. Zo meteen alarm schrijven eerst Teddy Swims. De avond was your man.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 I'll take you home. De alarmschijf van deze week. Shakira, haar nieuwe. En uh, die heet Zo. Nou, ben ik zelf al een tijdje niet meer naar de dierentuin geweest. En om even in dierentermen te blijven. Ik ben ook een klein beetje een gier. Uh, ja, dus ik dacht, weet je, ik ga even kijken. Wat kost eigenlijk tegenwoordig een kaarsje voor een dierentuin? Hoe duur, Zou dat duur zijn nu? Ik, weet, ik ben daar echt al heel lang niet meer geweest. Um, nou, er komt ie. Artis, 29,50. Ik vind dat, ik, ja... Misschien natuurlijk een hoop geld, maar ik vind, ik vind het eigenlijk nog wel meevallen. Als je het vergelijkt met een kaartje voor een pretpark of zo. Blijdorp, nog goedkoper: 27,50. Burgers 29 euro. En een kaartje voor Oudlands Dierenpark, 30,50. Al een beetje rond de 30 euro. Nou, ik kan je verzekeren: er zit sowieso minimaal één kaartje voor de dierentuin in Knok tegen de Klok vanavond. Aanmelden voor een nieuwe ronde Knok tegen de Klok kan over ongeveer zes minuten. Alessa komt eraan en is Lewis Capaldi. Before you go. I feel by the side. Like everyone else I hate you, I hate you, I hate you But I was just kidding myself Or every moment I start to replace Cause now that the corner lock Here are the words that I needed to say When you heard undone surface like troubled water running cold What well, Tom can heal but this won't.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 Kesha en Destiny. Back your music. Maakt het bijna 11 uur. Het nieuws komt eraan met jou, Nathalie. Nathalie, wat zit erin? Nou, er zijn stappen gemaakt naar een Groenland-deal. Oh. En zometeen een nieuwe ronde. Knok tegen de klok. Misschien ben je wel zoveel geld dat je ook Groenland kan kopen. Nee, ik kan je nu al vertellen, dat gaat denk ik niet lukken. Um, een uh, nieuwe ronde dus. Het uh, werkt heel eenvoudig. Je hoort geldbedragen oplopen. Roep stop voordat de klok afgaat. Dan ben je het laatst volledig uitgesproken bedrag. Ben je te laat, dan ben je helemaal niks. Dat is hoe het werkt. Het is een bikkelhard spel, maar denk je het aan te kunnen, denk je de klok te kunnen temmen en kan je een extra zakcentje wel gebruiken? Stuur dan nu het woord klok. En doe dat met een berichtje in de q app Oké, okay, even een raadsel. Welke 90s hit is dit? Inderdaad, no doubt met Don't Speak.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 Dat is pas handig. Fans van extra extra veel voordeel opgelet. Verse Xxl blauwe bessen, 500 gram, nummer 349. En we plakken er Xxl gouda kaasplak aan vast. 600 gram, ook maar 349. Fans van voordeel. Aldi. Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie.